De Chinese dissident Ai Weiwei, die zondag werd gearresteerd, wordt verdacht van economische misdrijven. De politie heeft bekendgemaakt dat er een onderzoek is ingesteld tegen Ai. Hij is de ontwerper van het Olympisch stadion Het Vogelnest in Peking en een openlijk criticus van het Chinese bewind. Na zijn aanhouding werd het atelier van Ai in Peking doorzocht. In China komt het vaker voor dat dissidenten van niet-politieke misdrijven worden beschuldigd om ze het zwijgen op te leggen.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 Gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die vangenboekensmaak vergeten En Nederland, er is onder vrees, van die blanke schoen Die won viermaal goud in Londen, als je jokte was dat zonde De legpuzzel was klaar, in dat derde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 Vader zei vooruit naar ben, dan kregen we een kruid. mee. gezichten op het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon. Welkom terug bij Goedemorgen, is Antwoord van 2 april. En ja, je hoorde natuurlijk Gerard Cox. Toen was geluk heel gewoon. Nou, we gaan nu over het geluk, het toekomstige geluk uh, praten. Met. Uh... Virgil Baanwits, ik hoop dat ik het goed zeg, goed zeg van GroenLinks, Kees Drijsma van D66 en uh, Gijs de Rode van het CDA. En we hebben het over ja, een heel uh, lange titel, regionale bereikbaarheidsvisie zuid kennemerland Jij zou toch dit uur openen, Dat dus, uh, <laughs> zit ik weer met die moeilijke woorden. Ja precies, ik vind het helemaal prima zo. Uh, Oké, okay. nou goed, het uh, valt onder in zand wordt natuurlijk uh, onder de portefeuillehouder, wethouder uh, Anders Sandbergen. Uh, maar, mijn heren, en dan kijk ik even naar uh, Gijs. Uh, Gijs, uh, het is natuurlijk een heel regionaal gebeuren. Het is uh, Zandvoort en die wil het liefst natuurlijk vanaf de A9 uh, een snelweg onder de grond naar Zandvoort en dan uh, ergens bij de zeeweg uitkomend, dat mensen in, in vijf minuten van de A9 in Zandvoort zijn. Dat zou het mooiste zijn, hè? Als het dan ook weer in kilometers wat korter was, dan ben je er in vijf minuten. Maar de kilometers uh, zorgen ervoor dat je niet in vijf minuten. Nou, maar je kan wel zijn. 120 blijven rijden. Nee, goedemorgen in eerste instantie. Ja. Um, nou, je zei een regionaal gebeuren, dat is het ook. Uh, het is uh, natuurlijk een um, ja het heeft een hele lange tijd geduurd voordat deze regionale visie tot stand gekomen is met alle regiopartners uh, in de omgeving die hier een, uh, ja, een medewerking aan hebben gegeven. En waar onze wethouder Anders Samberger, zoals je al zei, al veel, uh, ja, veel werk heeft verzet om dit tot stand te kunnen brengen en wij zijn er heel erg blij mee dat dit er nu eigenlijk is gekomen ja. Geldt dat voor D66 ook? Uh, ja nee zeker uh, uh, ik, ik meen denk ik uh, wel een beetje te kunnen zeggen dat het initiatief ook een klein beetje bij de D66 uh, uh, wethouders uh, van de andere gemeentes vandaan komt we zijn uh, eind vorig jaar zijn we begonnen met uh, regionaal overleg met tussen alle gemeentes uh, met Hillegond erbij uh, Velsen erbij uh, uh, Hoofddorp, dat is wel heel breed en ja, omdat het de problematiek is natuurlijk, uh, de hele westwing uh, zoals je hem kan noemen, van de metropool van Amsterdam, die heeft gewoon een heel bereikbaarheidsprobleem en alle aandacht gaat wel al naar Almere toe, en al het geld gaat daar ook naartoe, maar feitelijk uh, zit hier een, een half miljoen mensen zitten daar En de hele Oost-West verbindingen, uh, die, die zijn er bijna niet. Die zijn gewoon heel erg slecht. Nou, dus vandaar dat je dat ook op grote schaal, moet je dat dus aangepakken. En zo, zo zijn we dus ook, uh, hebben we dus een heel rapport gemaakt. Waarin we dus al die problematieken in eerste instantie even uh, zijn op gaan zoeken. En vervolgens ook met voorstellen zijn gaan komen. Dan heb ik toch een vraag. Dan ga ik even terug naar Gijs? Dan komen we zo bij Virtual. Gijs, ja, Bont, was... Uh... Anderhalf, twee maanden geleden bij ons in de uitzending. Je kwam met een hele stoep uh, stoet binnen. En uh, één ding wat ik me kan herinneren. Ja, eigenlijk heeft dit voor de provincie geen prioriteit. Hoe, hoe, kun je daar iets over zeggen? In zoverre geen prioriteit dat... Uh, nou, de, Over de, de provinciale wegen gaan de provincies wel natuurlijk. Maar over de, uh, de gemeentelijke wegen en hoe gemeenten samenwerken. Daar heeft de provincie, dus ze zullen het alleen maar aanmoedigen. En zeggen okay. van uh, gemeentes in de regio gaan met elkaar om tafel zitten om de problemen uh, te proberen op te lossen. En zoveel mogelijk in kaart te krijgen. En ik denk dat, dat de, de CDA gedeputeerde daar aardig in geslaagd is. En hoever is dit dan, virtual, is dit dan een gemeentelijke uh, prioriteit? In hoeverre is dat een provinciale prioriteit? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat kan ik wel. Um... De provincie, die geeft er inderdaad niet, niet heel veel prioriteit aan. Maar het gekke is dat de provincie wel wil dat we een uh, bereikbaarheidsfonds oprichten en uh, dat we daar geld in storten, maar dat voor een deel uh, dat geld naar provinciale wegen gaat. Nou, dat vind ik een beetje een lastig punt. Dat betekent dat een zandvoortus dus een belastinggeld voor een deel naar provinciale wegen gaat, terwijl ik het principe heb dat een provinciale weg betaald moet worden door de provincie. Uh -huh. En dan snap ik dat, uh, dat knelpunt wel wat, uh, wat de provincie heeft. Ze willen het wel, maar ze hebben er geen prioriteit aan. Dus met andere woorden, ze willen er niet veel budget voor alloceren, zoals ze noemen, hè? veel budget voor uittrekken, uh, praktisch. En daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk gaat het om dat geld. En wat ze dus zeggen, het heeft bij ons geen prioriteit. dus wil niet zeggen dat het geen aandacht heeft, nee, het heeft bij ons geen prioriteit in geld. Dus geen geld van de provincie, wel geld van de standvoortse belastingbetaler. En het heeft helemaal niks met populair of populisme te maken. Het is gewoon hoe het zit. Het gaat gewoon om, om de centen, onze centen. Klaar? Ja, het, uh argument een beetje van uh, de meneer de Bond was van ja hoe, om hoeveel vaak gaat het nou eigenlijk die files? misschien acht keer per jaar hebben we een file en om daar nou heel veel uh, extra asfalt voor aan te leggen, dat was een beetje zijn argument wat, wat vind nou, jij? Ja, ja? Elke, elke ochtend wordt uit er staat natuurlijk die Zandvoortslaan of die Zandvoort er weg bij Aardehout en Zandvoortslaan voor een deel denk ik uh, dicht dat is, uh, en de, omdat het gewoon bij heemsteden alles opstroopt hè? Want, want Kees, uh, is heemsteden niet eigenlijk een beetje de bottleneck voor zuid kennemerland Ja, maar dat wordt natuurlijk steeds ook veel erger. Want uh, uh, Hoofdorf krijgt natuurlijk straks ook nog met een enorme groei te maken. Ja. Uh, mm -hmm. Want ja. als je dus al de uh, structuurvisies van de provincie ziet, nou dan moeten daar nog bijna in deze regio 50.000 mensen moeten erbij. Nou als die allemaal via heemsteden moeten, dan weet je dat er een probleem ontstaat. Dus er Het is nu al, al een probleem. Ja, dus je moet daadwerkelijk een visie voor uh, 2040 uh, moet je gaan, uh, gaan maken. Ja, en daar zul je dan toch, ook als gemeente, zul je daar dan ook gewoon aan mee moeten doen. En een, een, een kleine bijdrage ook wel bij doen. Ik ben wel met uh, Virgil eens dat het grote het lieverdeel natuurlijk bij de provincie vandaan moet komen. Uh, maar ik denk dat het heel goed is omdat je als gemeente daar ook in participeert. Mm, zeker. Tuurlijk, tuurlijk. Maar de, de, het is ook niet uitgesloten dat de provincie ook niet mee gaat financieren hoor. Dat staat ook in het stuk dat ze gaan kijken naar, naar, een, naar een, een investering waar ze mee aan gaan betalen, de provincie. Dat is, ben ik niet helemaal met jullie eens. Nou ja, goed, ik zeg niet dat ze niet meebetalen, maar het is, het is, gaat me meer om het principe, dat je als Zandvoortse belastingbetaler dus mee gaat betalen aan iets dat de provincie eigenlijk zelf moet betalen. En dat vind ik eigenlijk een beetje een waardeloos principe dat de provincie hanteert. Als het andersom gaat, dan mogen we eigenlijk aan alles meebetalen, maar als het andersom is, dan, dan wordt er dikke keer naar gekeken of, of ze de portemonnee willen trekken. Ik vind dat, nee, die, die verhouding, ik denk dat die visie hartstikke goed is hoor, Gijs, Kees. Echt. Wacht maar, verweer die, die visie, um, wat wel... Wat is het tijdstraject van die moet... visie? Wat, kunnen, wat kan de burger van Zandvoort, uh, uh, zeg maar de eerste resultaten, wanneer uh, gaan we die het zien? Ik kan niet zo direct op een netvlies zitten, je, je zit met al die procedures. Maar je, je hebt het uh, 10, 20 jaar minimaal voordat je enig resultaat gaat zien natuurlijk. En wat mij om gaat, is dat de, uh, de, de, de bestuurders in deze regio wel eerst even alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen. Dat betekent ook die van de provincie. Moeilijk? Ja, dat is heel erg moeilijk. Want uiteindelijk gaat het om het belang van Zandvoort. Ja. Nou, en andere plaatsen denk ik dan, Kees. Ja, nee, nee, zeker. Uh, Want de... als je in Heemstede woont en je hebt de hele dag een file voor je deur, word je ook niet vrolijk. Nee, nee, nee, zeker. En ook in Bloemendaal, ook. Uh, waar je natuurlijk uh, uh, he, vanaf de, de, de, de westelijke randweg, ja, daar zit nog een heel klein stukje tussen, waar je eigenlijk gewoon onderdoor zou willen gaan en in één keer dan die zeeweg op kunnen. Nou, dat zijn allemaal dingen, ja, die, die moet je toch in grote verband, moet je die uh, in eerste instantie. En het is een hele lange aanloop. Ja, dat is, het is morgen nog niet gebeurd, maar je moet daar heel langzaam. Een beetje jonger. Moet je, ja, dat, ja, dat is wel een beetje jonger. <laughs> maar uh, ja, ik denk, voordat je inderdaad politiek uh, al die neuzen dezelfde kant op krijgt, moet je ja, hier toch starten. Ja. Gijs, er zitten nogal wat tunnelvarianten in, hè, in het ja. hele verhaal. Wat, wat kan je daarover vertellen? Ja, wat, wat, ik denk, als je het exacte details zou willen weten, ik kijk dan alleen naar de hoofdlijnen. en dan moet je ander uitnodigen. Die, die, weet daar, denk ik, die heeft daar ook aan, uh, aan bijgeholpen. Maar goed, en, het gaan onbekende. En, en de, nou, de Maria-tunnel is er een, een, een, onder het spaan door en de Rand, uh, en dan onder het Maar dat dat al met elkaar maar, maar... Hè, in de regio met elkaar besloten is, of even een, een, een plan van aanpak is van: jongen, dit is ons startpunt. En in ieder geval staan op deze lijn de neuzen dezelfde kant op. en uh, nou, de, de regio's, de, de, de wethouders van uh, verkeer en vervoer in uh, de andere gemeentes die hier aan meegewerkt hebben, ja, die staan natuurlijk, hebben dit plan natuurlijk ook uh, samen opgezet. Dus die, de, op dat punt denk ik dat we een eerste grote stap gezet hebben dat uh, de neuzen dezelfde kant op staan. Dus dat is alleen maar positief. En de tunnels die daarin uh, voor, is gewoon ook met die ringstructuur die er wordt aangegeven waar je mee begon, nou, dat, dat, dat is natuurlijk, wordt hier uh, ja, we willen ze hiermee realiseren. En die uh, tunnels, uh, Virtual, waar, waar komen die uh, tunnels die jullie bedacht hebben? Die uh, komen voornamelijk rondom Haarlem. Mm -hmm. Dat is ook direct mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn probleem eigenlijk dat ik ermee heb. Hey, ik vind die visie goed hoor. En dat de neus op één uh, richting op staan al uh, voor deze visie. Dat, dat klopt, heeft Gijs helemaal gelijk. Um, alleen, ik zoek nog steeds naar het voordeel. Kijk, de neusen staan wel één richting op. Maar um, staan die niet zeg maar, uh, richting Zandvoort naar buiten toe. In plaats van ook voor een deel naar Zandvoort. Ik vind, het, ik vind dat lastig. Ik heb, ik heb gevraagd uh, uh, tijdens de commissievergadering naar argumenten. Want ik wil best zeg maar, hierin meegaan. Ik, ik zal heel eerlijk zijn. Wacht Ik begrijp eigenlijk een beetje uit. De, de, de, de, de, wat, wat ik hier hoor. Dat jij een beetje tegen bent. Maar dan moet je me even toelichten. Nee? En dat D66 nee. en CDA voor zijn. Of nee. nee ik, ben voor de, ik ben voor deze visie. Maar ja? ik zie er te weinig Zandvoort in. Echt te weinig Zandvoort. Dus en ik op zie opzitter dat een plan komt is goed. Maar dat ja. Plan ja. natuurlijk ja, is de visie goed. We moeten hier wat aan doen. En ja. als ze doet het pijn om dit te zeggen. Ja. Werkelijk. Maar als je Zandvoort echt wil helpen. Dan moet je meer asfalt uh, neerleggen. Ja, dat is echt heel rot om te zeggen als een GroenLinks. Ja, ja dat precies. Het, uh... ja. Maar dat staat niet in dit plan. Maar het plan is toch eigenlijk gericht om de bereikbaarheid van Zandvoort uh, te vergemakkelijken, Kees? Of begrijp ik dan het Ja, maar ik, ik ben het wel met Virtual eens dat, uh, hoewel het een goed stuk is, uh, uh, Zandvoort ten opzichte van de plannen die, zoals wij die van D66 gemaakt hebben, er erg bekaard van afkomt. Hmm. En, uh, daar, daar, want je hebt uh, uh, zo'n goede potentie nu. Hè, die ringweg, dat, dan heb je al een heel stuk verbetering voor, voor Zandvoort uh, rondom Haarlem. Hè, dan, uh, maar dan kun je die extra stap die moet nog wel gedaan worden, ook met het openbaar vervoer. Uh, da daar valt nog veel meer te, te doen uh, We hebben bijvoorbeeld een voorstel Om, er, uh, om het spoor Een, een light rail van te maken Met ook meer uh, stoppen Bijvoorbeeld bij het circuit uh, Doortrekkend naar uh, Bloemendaal aan zee hmm. uh, Waardoor je dus ook veel meer mensen Gewoon uh, in het openbaar vervoer Hier naartoe kan krijgen uh, En ook in, in heemsteden gewoon verbeterpunten Nou dat zijn allemaal zaken Die dus niet in het huidige stuk staan uh, waar, uh, waar het erg jammer is dat uh, En daar zal de soort ...politiek, die zal daar toch meer druk op moeten leggen. Van ja, dit zijn nog een aantal zaken... ...die zullen we er echt in moeten doen. Dus vandaar dat het ook heel goed is dat we daar heel actief in meedoen. Maar wat ik me dan afvraag, Gijs... Um... Nou, we hebben als Zandvoortse politiek zijn we ook uh, bij dit besluit uh, aanwezig geweest. We hebben ook ons zegje gedaan. Wat is er dan ergens in het traject misgegaan? Maar ik, ik, ik ben het niet mee eens met, het, met, met Kees en met uh, Virgin. Want er staat er wel degelijk staat er voldoende in over Zandvoort. Uh, dat ze de kust, dat de kust de aandacht heeft, bereikbaarheid. kust was de eerste aanzet tot het grote geheel. Uh, het uh, meer gebruik maken van de trein, treinen, station, dat. dat... Dat wordt ook geregeld. De zuidtangent wordt overgesproken hoe we daarmee omgaan. Met, want er ligt toch een, een, ja, een dure en schitterende busbaan op de Noordboulevard. Hoe gaan we die meer gebruiken? Het nou, dus OV intensiveren en, en gewoon gebruik maken ook van nou, bereikbaarheid, kust. En wel degelijk staat natuurlijk ook de visier. En je moet er niet vergeten dat dit de kaders zijn waarmee, we, waarmee de wethouder Anders Zandberger verder moet. En dus we moeten natuurlijk niet meteen zeggen... We, het, uh, het uh, ja, hebben hebben hebben en de, de, we moeten het natuurlijk met elkaar doen. Dus je moet. Dat is het moeilijke in dat regionale samenwerking dat je niet als uh, ja als je moet voor je zandvoortsbelang belang opkomen, maar je moet ook zorgen dat je je partners niet wegstoot van het combineren. Van gij reageert op de kritiek van virtual van deze van GroenLinks. en aan uh, het. Dus de kritiek over dat de, over de belasting. Ja, wat hij wat over... hij net zei. Hij, het is niet echt voor de zandvoortshoring, uh, horing. Hè? Er moet meer asfalt komen. De bereikbaarheid is nog niet optimaal. We participeren nog onvoldoende. Wat, wat vind je daarvan? Nou, ik, ik, ik ja, Als ik uh, Ander uh, zie vliegen en naar Bloemendaal. Naar Heemstede. En met zijn collega's. En ook met de collega van, van verkeerde vervoer. In Bloemendaal van D66. Als hij de, uh, daar veel mee, um, uh, ja, mee praat. Over dit. En vooraf contact geweest. Ik denk zeker wel dat, dat Ander er echt. Het voldoende aan doet. Om uh, het regionaal gedragen te krijgen. Ja. En ook om het zandwoordsbelang uh, Waarvoor die ook natuurlijk daar zit uh, te dienen. En ik denk uh, absoluut niet dat dat, we, dat dat tekort schiet in wat voor manier dan ook. Maar okay, uiteindelijk dus. wordt het natuurlijk ook compromis hè? tussen alle plaatsen, denk ik dan, Kees? Ja, maar ik, ik, ik zit nog even, vooral even reageren op virtual, want je kunt wel zeggen van, er moet meer asfalt komen. Uh, stel, we leggen hier naar, naar Zandvoort drie grote snelwegen aan, uh, dan ben je hier wel snel, maar dan hebben we alsnog wel hier een parkeerprobleem. Dus, uh, uh, dat moet je wel, uh, gedoseerd moet je dat doen. Uh, dus ook die toevoer, op zich de, de twee toegangswegen, daar moet je volgens mij niks meer aan veranderen. Die zijn er, en uh, voor de rest moet je dat ook natuur gewoon laten. Uh, maar, uh, je kunt veel beter dan zorgen van verbeter dat openbaar vervoer en die bereikbaarheid. Daar heb je denk ik veel meer aan. En natuurlijk zie je als de doorstroom beter is, zie je hier in Zandvoort ook hopelijk in een nieuw middenboulevard dat we daar ondergronds kunnen parkeren, dergelijke. Maar dat parkeerprobleem moet je dan ook gelijk oplossen. En Virtue, reageer eens op uh, beide heren. Want ze hebben natuurlijk twee punten uh, aangegeven. Ja, het komt, Wat, komt, uh, uh, komt allebei eigenlijk neer op het volgende: dat uh, er meer aandacht aan het uh, openbaar vervoer uh, gegeven moet worden. Omdat ja, iedereen weet ook dat er geen andere mogelijkheid is naar, uh, naar Zandvoort. Uh, om, uh, om meer asfalt neer te leggen. Kijk, ik wil niet meer asfalt. Laat dat mm -hmm. even duidelijk zijn als okay. GroenLinks. Ik wil gewoon dat Groen behouden blijft. Dat is, uh, daarvoor heeft uh, GroenLinks. En euh, het, is, het, is, het is alleen euh, een feit. Hier je moet je natuurlijk wel gewoon in de politiek met feiten bezighouden. Feit is, als je betere bereikbaarheid wil, dan heb je euh, meer asfalt nodig. Dat is de enige manier. Openbaar vervoer gaat helpen. Doorstroming, et cetera, gaat ook helpen. Maar het meer asfalt, dat is in principe gewoon de noodzaak. En wat gebeurt er nu in regionaal verband? Want daar hebben we het over. De enige mogelijkheid die we hadden in deze regio voor... Uh, meer asfalt om de verbetering uh, uh, te laten plaatsvinden naar de, vanaf de westelijke randweg naar de zeeweg. Die is onlangs in de laatste raadsvergadering in Haarlem van 31 maart uh, afgeschoten. Hmm. Dus dat die onherroepelijk? Die, die, ja, nou ja, priestbewel wel. wel binnen, de, binnen deze vier jaar is dat gewoon afgeschoten. Dus die verbinding tussen de westelijke randweg, of het nou een tunnel is of wat dan ook, ze willen daar gewoon geen, geen, geen, geen weg naartoe. Dus weg asfalt. Maar uh, wat betreft de kritiek van, uh, want Gijs, zei net dat uh, wethouder Sandbergen uh, erg zijn best deed. Hij is echt veel actief, uh, is actief eraan geweest en je kan nu meteen het onderstel de kan hebben. Wat, wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat Anders Sandbergen het ontzettend goed doet. Hm. Echt waar. Uh, wat dat betreft hadden we ons uh, eigenlijk geen betere kunnen wensen. Dat is, dat is een oh, feit. Nee. Alleen... Ja, van Akten. Ja, precies. Alleen... Hij doet enorm zijn best, maar als je dan kijkt wat er in de visie staat, en daar gaat het om, het gaat gewoon even om, um, om, om de feiten, de feiten zijn, in die visie ligt er niks. Het andere feit is dat de eerste, de eerste mogelijkheid die wij als Zandvoort hadden, daar heeft, uh, heeft hij zijn collega in Haarlem geen druk op kunnen uitoefenen om dat door de raad te laten gaan en die is afgeschoten. Dus uh, er was niks in de visie voor Zandvoort en er komt ook niks in de visie voor Zandvoort. En dat is heel erg jammer. En ja Kees, hoe, hoe, hoe nu, nu verder? Nou ja, dat is uh, wij gaan binnenkort, uh, gaan we ook de visie van D66 aan de, aan de raad presenteren. Uh, het voordeel is natuurlijk dat in de omringende gemeentes zeer veel uh, zittende D66 wethouders zitten, die ook met dit stuk werken wat wij gemaakt hebben. Dus uh, ik zou ook hopen dat, de, dat onze wethouder dit stuk ook gaat gebruiken in die dingen die dus echt voordelig zijn voor Zandvoort, om die ook uh, zijn D66 collega's daarop aan te spreken. Maar jongens, dit hebben jullie ook besloten, help mij mee om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus gebruik dat, uh, de, de, die, die kennis die er is en uh, die connecties en dit rapport. Ja. En Gijs, wat denk je wat het uiteindelijk gaat worden? Komt wordt er bekaaid af of niet? Nou, ik denk met de inzet van deze wethouder komen van komen we er niet bekaaid vanaf en ik denk dat de in de regio op dit punt al aardig wat bereikt heeft wat uh, een paar jaar geleden nog niet bereikt is en uh... Nou, ik denk dat we op de goede weg zijn. En dat de kaders voor een verdere uitwerking van de... Want het is maar een plan van aanpak, zo zie ik het ook. Het is maar een en visie, hè? Het is een, een plan van aanpak om te komen tot echt concrete dingen. En ik denk dat daar de voldoende uh, richtingen in staan. OV, um, nou, het bereikbaarheid kust, uh, een, een zuid doortrekken. Het intensiveren van het gebruik van het spoor. Dat dat allemaal naar, goed naar voren komt. En dat we daar ook ja, de eerste stap in de goede richting is. Wat is het zo dat... Uh, wat ik, ik probeer dat even voor te stellen in de, in de volgorde van wat, wat gaat er nu hierna gebeuren? Er is een visie. Moet dit nog allemaal besproken worden door de gemeentes, case? Ja, nee, dit moet natuurlijk door alle, alle gemeentes moet dit geaccordeerd Zo worden. Zo vers is die visie Ja, nog. ja, ja. ja. Nou, ja. De, wat je dus nu krijgt is inderdaad dat, het, uh, dat er geld losgemaakt wordt om uh, bredere studies te gaan onderzoeken en kijken van waar liggen de politieke gevoelige punten uh, en hoe kunnen we het voor elkaar, uh, aantal zaken goed voor elkaar krijgen. En je hebt natuurlijk in die hele regio-fidie ...is bijvoorbeeld zo'n randweg rondom Haarlem... ...is natuurlijk eh, wel een van de hele belangrijke punten... Eh, ...waar ze heel veel aandacht aan zullen besteden. En daar, dat is natuurlijk wel voor Zandvoort eh, ook wel heel goed... ...maar ook wel weer gevaarlijk dat alle aandacht daar natuurlijk naartoe gaat. En dan moet Zandbergen met name ook eh, goed in de gaten houden... Ja. ...dat er al genoeg aandacht voor Zandvoort is. Maar het plan van de aanpak is afgelopen dinsdag... Eh, ...goedgekeurd door de gemeenteraad van Zandvoort. Dus okay. dit eh, is afgelopen maandag goedgekeurd. Dus daar, daar eh, is het unaniem. Ja, is de GroenLinks dan zeg maar de waakhond uh, die, het, uh, die, uh, ja, die, uh, die de grote lijnen moet bewaken. dat er in ieder niet, geval niet te veel asfalt komt. Ja, nou, dat, dat sowieso. Maar we moeten vooral bewaken dat het uh, belang van Zandvoort wordt gewaarborgd. Een, een visie is niet maar een plan van aanpak. Hè? Een visie is het fundament zoals je een fundament onder een huis hebt. En als het fundament niet goed is, dan gaat het huis scheef zakken na een aantal jaren. En dat is wat GroenLinks wil voorkomen. Een goed fundament voor Zandvoort. Oké. Okay. Richard. Ja, nou heren, ontzettend bedankt. Ja, we zijn toch uh, we zijn beperkt in tijd helaas. We kunnen hier nog wel een uur over, oh, uh, over, door, uh, over doorgaan. Ik vind het heel erg uh, leuk dat jullie uh, hier uh, hebben willen komen. Om dit, is lekker neer, dus, uh, dus, uh, het is ja. zo, hè? Jullie <laughs> hebben een primeur. Hè? Dat is de eerste uitzending ooit van CFM die op een terras buiten wordt, uh, wordt gemaakt. Lekker gezellig. Ja, ik. ik. Uh, wel iets ruimer zitten. Ja, precies. Ja, wanneer kunnen... Ja, dit is we... ook maar een visie. <laughs> Laatste vraag. Wanneer kunnen de burgers hier iets van gaan merken als we het echt hebben over verbetering van de infrastructuur? Over welk jaar hebben we het dan? 2030? 2040 ben ik bang. Nou, okay. hoop dat we dan nog leven Ga ik zeker wel hoor dan leef ik nog wel hoor. Ja, ja maar ja, zover jij... is dat niet hoor want even teruggedenkend nou eh, ja nee, wanneer john lennon doodgeschoten was ik weet het nog wel zo lang is 2040 ja. hier vandaan uh, ja. dus uh, ja. ja was ik nog niet geboren oh, dus nee, dat heel ja. ja. veel succes met alles en uh, we horen het uh, wel en we gaan nu uh, luisteren naar volgende muziek en ik hoop dat ik het goed zeg Once I had a secret love Oh, once I had a secret love Ja, dat is net even tussengekrabbeld Ga je gang <laughs> Nou, um, we gaan het hebben over het Zandvoort Vrouwenkoor Music All In. We hebben naast mij zitten Marjolein, Elsa en Joker. Nou, dames, vertel het maar. Uw secret love. Ja, ja, secret love, ja. Ja, weet dat nummer we hebben we gedraaid. Dat u zult het toch niet zonder reden, zult u het mee hebben genomen, denk ik dan. Het uh. geeft natuurlijk onze liefde voor het koor wel weer, hè. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Ja, nee, wij zijn een heel leuk vrouwenkoor. En wij hebben uh, ongeveer 18 leden. Er zijn net twee nieuwe dames die zich aangemeld hebben. Op onze laatste oproep zijn er twee nieuwe dames gekomen. En wij hebben een heel uh, divers repertoire. En dat is uh, uh, nou, onder andere nummers zoals wat we dan net hoorden. Hè, van uh, Once I Hate a Secret Love. We hebben veel muziek we hebben musical nummers. Maar we variëren ook van de Beatles, Hard Day's Night naar Arnie M.G. Schmid. Samen Zeggen met u onder de paraplu. Nederlandstalig, hier en daar een heel mooi uh, klassiek nummer. Lichtklassiek of iets in het uh, ingewikkelde Latijn. Maar uh, nou ja, divers in ieder geval. Jongen, jonge jonge. Elsa, en hoe lang bestaat uh, de club? Uh, vanaf 1997 uh, bestaan wij. Het was eerst onder leiding van Dieco van Putten. En nu hebben wij als dirigent Ed Wertwijn. Oh, er is dus wel een man in het spel. Ja, de enige man. Ach, ja. arme ziel. Ja, nee, hij nou, vindt het heel zelf. leuk met ons. Ja, hij, hij vindt het heel niet. leuk. Hij wordt natuurlijk ja. vertroeteld. Ja, hij, nou, hij wordt vertroeteld. Ik heb wel eens de techniek voor jullie gedaan in, uh, in de uitvoering een paar maanden geleden. Tot nog een tweede moet, man. Ja, ja. precies. Hij nou, stond buiten de groep natuurlijk. Uh, ik moet zeggen, dat zag er wel heel gezellig uit. Ja. He, dat uh, echt een hele leuke sfeer onderling. En, uh, ja, het is een ja. gezellige vrouwengroep. En uh, het plezier is zingen, ja, dat is zo groot dat je dan krijgt in zingen in een koor. Ik had ook nog nooit gezongen. Hmm. En de buurvrouw zei, kom op, dan gaan we zingen. Nou, en uh, ik ben er al elf jaar bij en ik moet zeggen, ik heb heel veel geleerd. En het plezier van samen zingen, ja, dat is zo groot, dat, je, dat wil je gewoon niet meer missen. Marjolein, stel nou dat Benno een vrouw zou zijn en hij zou nou, ja, ja. Te, te bewegen zijn. Is dus echt de laatste uitzin. <laughs> bena he? tot, Benna tot... wordt het dan. Benna, tot het zingen, tot het zingen in, het, in dit koor. Maar wat ja. zou je dan als promotie willen, willen aangeven aan Benno. Ah, nou, uh, twee dingen. Inderdaad, de gezelligheid van het koor, dat is één. Uh, het feit dat we eigenlijk nou, een heel breed repertoire hebben, dat vind ik altijd zelf erg leuk. Ik mm -hmm. te, inderdaad, het afwisselende tussen Annie MG Schmidt, de klassieke muziek. Moderne muziek. Maar ook in de bejaardenhuizen kunnen we prima gewoon terecht met inderdaad wat oudere nummers. Dit soort musical nummers waar mensen ontzettend van genieten, die zitten dan helemaal mee te zwijmelen. Eigenlijk, dat maakt het zo leuk. Mm. Het alles zingen. Trek. Trekt het je een beetje, binnen? Nee, helemaal niet. Nee? <laughs> Oh, Dan ga ik daar nog iets op aanvullen. Ik denk dat het leuke van dit koor is, is dat wij, uh, wij hebben een mooie balans tussen enerzijds heel veel plezier hebben in zingen. En dat je het gevoel hebt van, weet je, ik kom voor het zingen en verder vind ik het prima. Maar aan de andere kant hebben wij ook aandacht voor uh, de kwaliteit van het zingen. We krijgen uh, mooie aanwijzingen van een dirigent. We hebben een hele gedegen muziekcommissie. Dus uh, de balans tussen serieus bezig zijn bij hoe zing je nou een nummer, waar moet je nou op letten. Er komen kreten voorbij die voor mij ook helemaal nieuw waren. Hè, waarin je als leek nooit stilstaat van hoe bouwt zo'n nummer zich op? Hoe, hoe vormt een koor zich? En dat is heel leuk dat je daar dus een mix in hebt. Tussen enerzijds heel vrolijk en blij. En anderzijds toch ook echt serieus ergens aan werken. Ja, want, want Elsa, jij, uh, uh, elf jaar geleden kwam je erbij. Maar goed, wat, uh, wat Joke zegt, uh, het lijkt me toch wel lastig om zomaar te beginnen met zingen. Ik ben natuurlijk de bas en dat uh, nou, lijkt me een baspartij niet zo vreselijk ingewikkeld. Maar hoe nou, toch? Jullie hebben bijvoorbeeld geen bas je krijgt een, als je op koor wil dan krijg je na een paar keer mag je dan gewoon even komen kijken, luisteren eventueel wat meezingen als je dat kan en daarna krijg je een stemmetest van, even van de dirigent en die kan zeggen je met eerste of tweede soprano of eerste of tweede alt want we zingen vierstemmig meeste nummers of driestemmig en dan uh, bepaalt hij in welke groep je terechtkomt natuurlijk hij probeert het bereik van je stem te, te testen even met een toonladdertje hoe hoog kan je, hoe laag kan je en dan, euh, nou, dan, dan word je ingedeeld. En dan, maar is dat niet heel, uh, uh, ja, waar ik aan zou te denken, voor ontwikkelt je stem in de loop der jaren ook niet? Je krijgt uh, Van de dirigent krijg je aanwijzingen hoe je moet zingen. Ja? Vooral, uh, dat is toch in ook de buik, een ademhalingstechniek? De buik, buikademhaling, hè, dat, is buik -ademhaling. ja. Ja, dat is heel belangrijk. Zodat je het heel lang ook kan volhouden. Ja, hè? Dat je en je krijgt, uh, We zingen ook niet zomaar, maar we beginnen altijd met wat uh, oefeningen. Uh, om je stem los te maken la, la, la, la, la. En, uh, ja, dat uh, heel makkelijk inzingen uh, ja, maar die stemtest <laughs> dat wordt natuurlijk uh... nee, maar dat is gewoon eventjes doorheen die was zo <laughs> weet je wel, dus het uh, is niks, niks ingewikkeld, maar hij moet even horen hoe laag je kan en hoe hoog je kan ja. dus in en... principe zeg je, iedereen kan het Iedereen die plezier heeft in zingen, die mag op het koor. Ja. Nou, nou ja, precies. Ik probeer het ook te promoten. Nou, wat wij je. nu wel zoeken, dat is wel heel specifiek. Oh. De hele hoge stemmen. En dat, dat... Hoge Goeie jongen, knapen hoge nemen. Ja, ja, leuk. Ja. Ja. Oh maar maar ik denk zo. Ja. Nou, als we nemen toch een kastraat. Ja. Ja, dat ja. Is ze ook. staan die nog? Ja. Ja. Ja. Ze bestaan nog wel, maar het mag geloof ik niet meer. Ja. Dus als er nu vrouwen luisteren en die denken, van nou, ik kan best wel zingen, dat, dat nou, kom lekker op dinsdagavond langs. We Zijn dat vooral een... de jonge dames die nog een, een hoge nou, stem op zingen. kunnen zetten? Nee, nee, nee? nee we hebben ook nee, oudere dames die heel hoog nog kunnen zingen. Maar er zijn er gewoon wat te weinig van. Hm. De balans is een beetje aan het weggaan doordat we veel donkere stemmen hebben. En de hoge stemmen zijn een beetje ondervertegenwoordigd. Okay. Dus wij willen gewoon wat meer balans in het koor brengen. Ja. Richard vlucht nu, dus ik word uh, heel rijk voor mezelf. Gezellig <laughs> ja. met drie dames aan tafel. En Marjolein, wat, wat, wat zing jij? Als zing... het over sopraan en ja, dergelijke. Tweede sopraan. Tweede sopraan. Ja, dat is een middenstem eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. En moet je dan ook het meeste zingen? Nee, nee, hoor, nee we zingen allemaal eigenlijk wel evenveel. In het ene moment heeft die stem de melodie, in het volgende moment heeft de andere stem de melodie. En dan hebben we de rest weer een tegenstem. Ja. Nee, is altijd erg leuk. En de begeleiding is dat al, we hoorden net een piano erbij. Ja. Altijd piano of zit er ook nog eens een hele big band achter? Nee, helaas hebben wij geen big band. Dus het is oh, of piano of We spelen wel eens hoor, antwoord, daar gaan we het straks over hebben. Maar... Nou, wie weet kunnen we nog eens een leuke combinatie maken. Ja. Dat lijkt me ja. een uitstekend nou, voorstel. speciale concerten hebben we wel eens begeleiding gehad van cello en viool en dat soort. Wel erg Nee, maar dat was ook gewoon, het, uh, gewoon een repertoire, maar dat was met een jubileumconcert. Okay. Maar ja, die mensen moet je inhuren natuurlijk. En dat is, dat is uh, duur. De, gewoon duur. Ja. ja. ja. ja. Maar dat zouden jullie wel zien zitten, gewoon een gezamenlijk leuk. optreden met... Uh, ja, ja. Helemaal leuk. Maar ja. nou, dat natuurlijk. komt eraan natuurlijk, hè. Oh ja, vertel Ja, eens. met de kerst. Oh. Gaan we het al, zijn uitgenodigd door het Classical uh, Concert. Um. Ja, we zijn al bezig. Oh, okay. oh ja, oh, ja. We gaan een uitvoering geven voor Classical Concert. Ja, ja. samen met het Zandvoorts Mannenkoor. Oh, heet. gaan wij tussen, uh, in de protestantenkerk gaan we dus een... Uh, Gaan we dus een optreden verzorgen samen met uh, het Sandwich En ik wou denken dat het Sandwich Mannenkoor alleen recht heeft op het Sandwich Vrouwenkoor. dat, dat, nee, dat nee. is het niet meer zo. Nee, nee, nee, nee. Hey, is, dat, is dat een primeur? Dat is wel vreemd. Nou, ja, daar nee, het al weer. Classical Concert organiseert het natuurlijk. Ja, dat is een dus die, uh, ja. uh, ja, ja. die hebben die. dit zo georganiseerd en uh, die vonden dat een leuke mix. Uh, okay. En Dus we zijn nu al druk bezig met de kerstvoorbereidingen van het zingen van bepaalde nummers. Ze dus moet nu al kerstnummers gaan zingen. Ja, daar zijn we zijn ja. al een ja. beetje bezig. Uh, ja, ja. Dat ja, uh... is toch een rare sfeermarjolein, wat je dan krijgt... Uh... Nee, helemaal niet. grappig nee. genoeg. Nee hoor, nee. nee. Dus, uh, je kan makkelijk alleen in maart met kerst beginnen. Probleemloos. We zingen dan niet de, de overbekende nummers, hoor. dat, uh, oh, maar, dat niet? Nee, nee, ja, dat, dat doen we wel samen met de kerk, met, met de bezoekers. Maar niet uh, wat wij zingen. Dat is niet het, het obligate van altijd hetzelfde. Dat, okay. uh, dit, dit wordt iets heel anders natuurlijk. Regisseur Buitenhek. Ja, nou dames, heel erg uh, Bedankt. Nou, we even helder zijn de reden dat jullie hier waren. Dat jullie uh, hoge sopranen vooral uh, zochten. Uh, andere dames ook nog uh, Absolut, eventueel absoluut. aanmelden? Absoluut. Okay. Iedere dinsdagavond, uh, acht uur. Dinds Meer dan welkom in de, de krocht. En welke ja, avond zijn ja, ja. Dinsdagavond in de krocht ja. om 8 uur oefenen. Dus je kan altijd even komen kijken. En het eerste okay, volgende en concept? Altijd een paar keer gewoon. Zonder verplichtingen mag je altijd komen. Je zegt van nou, ik wil het even proeven. De sfeer en zo. Dat is heel belangrijk. Alleen maar luisteren. En alleen maar luisteren mag ook, maakt niet uit. En het eerstvolgende concert in Zandvoort? Dat is het Korenlind in Haarlem. En dat is op 10 september. 10 september. Nou, gaat er ook over doen. Heen. dames, heel erg bedankt en succes Jij Ja, bedankt hè. Jawoor, gedaan. En we gaan nu naar een jazznummer luisteren: Dead There van Jaco Griekspoor. In Goedemorgen, Zandvoort. Op het terras van Hotel Hoogland. Meer jazz op CFM morgenochtend. Tussen 10 en 12 bij de collega's van ZFM Jazz. Hele programma. Maar dit is ook hele fijne muziek. van Was dat van Jacco Griekspoor op Vibravoon? Dat zeg ik ook niet elke dag. Hans Rijmers, voorzitter van Jazz in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, die komt morgen optreden. Ja, Jacco. Ja, half drie. Uh, er zijn niet zo vreselijk veel fibrafonisten in Nederland die, uh, die op dit niveau uh, spelen. We kennen Frits Landersbergen, dat, dat, dat mag je tot de top in Europa rekenen. Hij uh, maakt ook deel uit van het uh, trio van Johan Clement die altijd optreden. Nou, morgen is... Regionaal is, is, trio. Frits, nee, het is geen regionaal trio. Nee, maar ik bedoel ze woning hier. Uh, nee. Uh, oh, nee, ook niet nee. Oh. Uh, Frits in. Frits woont in naar uh, Johan in Rotterdam en Erik, oh. en Erik in Heemstede. Ja, precies, oh, Erik. Ha Haarlem, ja, ja. Haarlem Brandje. Nou goed, okay. maakt niet uit. Nee, maar dat. Nee, het is een fantastisch trio. En uh, de solisten komen, komen graag spelen, ook om met dat trio te spelen. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, Griekspoor, dat is echt een aanstormend talent. En ik ben ontzettend blij dat hij dat er is. Even voor de cultuurbobaren onder ons: wat is een Vibrafoon? Fibrafoons zijn metalen plaatjes die verbonden zijn met uh, buizen die daaronder hangen. Uh, aan de plaatjes zit een mechanisme uh, waardoor het met pedalen te bedienen is. Zo, Daarom hoor je ook de trilling. Hè? Dat doen ze met voetpedaal. Hè? Dus ze slaan hem aan met stokjes waar een, uh, een filt omheen zit. Dan wordt hij aangeslagen en dan kunnen ze met voetpedaal kunnen ze de, de plaatjes boven en naar beneden bewegen. Waardoor er een, uh, een galm uh, in komt. En die galm wordt versterkt door de buizen, de klankbuizen die daaronder hangen. Dat is in het korte technische omschrijving van de vibrafoon. Nou, klinkt uh, buitengewoon ingewikkeld. En... Valt reuze mee. Oh, nou, het lijkt me wel een hele kunst om, in ieder geval om erop te spelen. Het is, het is heel moeilijk, want ze spelen het met vier stokken. Ja, ja. Ook dat nog. Ze hebben in iedere hand hebben ze, uh, twee stokken. Uh, en, en dan kunnen ze met... Uh, uh, dus in feite kun je vier platen tegelijk aanslaan. En dan je voeten er nog bij voor de trail, en en je voeten er je... erbij. Dus je moet over een redelijk goede motoriek uh, <laughs> en een... Uh, lenig, lenig, zijn. Uh, ja, je moet over een goede motoriek beschikken om dat, dat virtueel te kunnen spelen. En ja. die zijn er natuurlijk wel. Hm. Hè, het, is een, uh, het is een fantastisch instrument. Uh, uh. Ik, ik heb jullie website bezocht, jullie hebben een, een hele fraaie website, uh, www, uh, stichting uh, zeg ik het goed? Uh, nou, maar je mag het zelf even zeggen, want www .nl, precies, dat ja. staat hier uh, voor me. Um, Waarom hebben jullie destijds die stichting opgericht? Nou, we hebben dat drie jaar geleden gedaan. Uh, aankomend, dit is het negende seizoen dat nu de concerten in de krocht worden, ge worden georganiseerd. Uh, tot drie jaar geleden was het zo dat de tekorten uh, die er waren, na ieder seizoen, die werden door uh, de privé uh, middelen uh, aangevuld. Ja. Nou, uh, drie jaar geleden gezegd van, dat kan niet meer, dat moet een keer stoppen. Uh, het moet wel leuk blijven. Toen is de stichting opgericht, want als stichting kun je subsidie vragen bij de gemeente. En als dat niet het geval is, dan vindt de gemeente dat wel leuk dat je het organiseert. Maar dan is er geen weg om, om iets aan te kunnen vragen. En als stichting kon dat wel. En we zijn ontzettend blij dat we dat drie jaar geleden hebben gekregen. Dus dat krijgen we nog steeds. Dat zal in 2012 zal dat, uh, zal dat minder zijn. Daar ontkomen we niet aan. Uh, iedereen heeft dat probleem. En we moeten allemaal nog steentje bijdragen. Wij ook. Het is crisis. Ja, nou, nee, het is geen crisis. Maar we moeten wel zorgen dat je, dat, dat, uh, dat je als gemeenschap het walletje bij het schuurtje laat. Hm. Uh, dus mag je ook verwachten dat, uh, dat alle stichtingen die iets doen... Uh, ...ook dan gaan zorgen dat er wat sponsors komen of andere dingen. Maar een beetje zelfwerkzaamheid uh, kan allemaal geen kwaad. Ja. Nee. Dus. Ja... Hans, we zijn alweer bijna aan het einde van het uh, gesprek en van het uh, programma. Kunnen we nog even uh, samenvatten wat we morgen gaan ja. verwachten? Ja, morgen uh, hebben we in ieder geval Jaco Griekspoor Vibrafoon, Maar we hebben ook een, uh, een andere slagwerker, Joost Kesselaar. Hey. Die is nog nooit in de, in de krocht geweest. En daar ben ik dan ook wel weer blij mee. Want dat is ook weer een, een aanstormend talent. En dat is nu een van de meest gevraagde jazzdrummers in Nederland. Okay. Hij, heeft, hij heeft ook met... Uh, alle grootheden al gespeeld. Dus we hebben twee, twee fantastische talenten morgen. En het zijn ook, het zijn ook muzikanten die uh, uh, uh, uh, nu ook conceptmatig kan horen. He? En niet in een café, hoe leuk of dat ook kan zijn, met rinkel onder glazen, maar krijgen ook de muzikanten, en ik kan het niet genoeg zeggen, ze krijgen ook het krediet wat ze verdienen als muzikant. Uh, gewoon zitten, drankje meenemen. Uh, uh, uh, gewoon op plat te zeggen, zitten, luisteren, bek klaar. Zo simpel. Nee, maar ik hoorde van Yvonne voordat het begon dat er te weinig wordt getierd op, op de radio. Dus ik denk Dat had met politiek te maken. Nee, maar, maar uh, half drie beginnen we morgenmiddag. Saal uh, zaal lopen, kwart voor twee, twee uur. Uh, um, de vijftien euro entree en voor studenten is het, uh, is het acht euro. In het gebouw, de... In de krocht. Krocht, oké. Okay. En dat is het allerlaatste ja. laatste concert van dit seizoen. He. het allerlaatste laatste concert. 1 mei is het laatste concert. Oké. Okay. Dan worden we geacht allemaal heel hard te werken. Dat ja. gaan we ook doen. Waarom? Nou 1 mei hè, dag vanavond. Oh Vrij. natuurlijk, ja. ja. ja. ja, ja okay, nou. Maar goed, maar wie treedt erop dan? Want die, die werkt het hardst. Magritte Magri Oké. Okay. En zij zingt. Ja, dat is een geweldige jazzzangeres. En daar komen mensen echt uit uh, alle hoeken en gaten. Om, daar, uh, om daarnaar te komen luisteren. Dus daar verheug ik me ons wel op. Te meer omdat we dan weer een reden hebben om bloemetjes bloemetje te kopen. Zo is dat. <lacht> nou, <lacht> Zo simpel. Hans, heel erg bedankt. Hans gedaan. voor voorzitter ja. van Jazz in Zandvoort. We gaan allemaal luisteren morgen. Half drie in uh, Theater de Krocht. En van harte hier. Iedereen uitgenodigd. Okay. En een fijn weekend allemaal. Heel erg bedankt. Dankjewel. Okay. We gaan nu luisteren naar de Pasadena, Pasadena Roof Orchestra met Comedian Harmonist. Dan hebben we nog wat uh, mededelingen uh, voor. Um, we hebben een, een museumweekend, uh, Richard. Ja, leuk. Ja. En uh, nou, daar, daar valt wel het nodige over te. Uh vertellen dat het 30ste museumweekend uh, dit weekend is en uh, laat u trakteren door een museum, zo kopt het uh, Zandvoorts Museum, in de Straat. Um, even kijken, dat is uh, in ieder geval van, ik uh, kan een rondleiding krijgen en het schijnt de eerste keer, schijnt dat te zijn, een uh, rondleiding door de geschiedenis van Oud Zandvoort. De rondleiding begint in het museum natuurlijk en gaat over in een wa wandeling door Oud Zandvoort zelf. Tijdens uh, het museumweekend kunt u daar gratis aan deelnemen. Maximaal 15 bezoekers. Dus kom op tijd. Dan... Um... Uh, Aarzel niet, zo schrijven ze verder. Doe mee aan het grootste culturele evenement van Nederland. De campagne is gericht op de latente bezoeker die wel tijdens vakantie naar het museum gaat, maar verder niet. Uh, hopelijk grijpt u nu het museum, museum Weekend aan om eindelijk eens een museum te bezoeken. Nou, en dat kan dus het Museum Weekend zijn, die tijdens de, vandaag en morgen haar deuren geopend heeft. En laten we niet vergeten dat Haarlem natuurlijk ook heel veel mooie museums heeft en die gaan ook allemaal open. Ja, vanzelfsprekend. Dus ja. dat zal een drukte van belang be worden. In ieder geval de Zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode. Die uh, zijn tentoonstelling die zater uh, staat er nog in het Zandvoortse museum. Dus die kan je dan 40 jaar tekenen, grafiek en schilderijen van hem bewonderen. Goed... Um... Dan nou, dan komt de commissaris van de Koningin op bezoek. Is dat zo? Hoog, hoog bezoek. Zo? Ja, dat is uh, 15 april. vrijdag 15 april komt hij. Meneer Remkes. Meneer Remkes, inderdaad. Ja. Uh, nou ja, de vorige commissaris van de Koningin moest natuurlijk weg uh, in verband met dat uh, debakel van IJsland. Dus uh, Remkes ligt nog niet zo... Uh, <laughs> Die van de Rosendaal die zegt nu, oh, terecht, terecht. Uh, hij is nog niet, niet zo lang uh, in een functie, dus hij komt nu uh, voor het eerst naar, naar Zandvoort. Hij komt dus een werkbezoek afleggen? Hij komt een werkbezoek, uh, ja. Uh, nou, tijdens een gevarieerd programma maakte hij kennis met allerlei aspecten en onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Als onderdeel hiervan gaat hij vanaf. Uh, uh, gaat hij graag in gesprek met de inwoners van Zandvoort over het werk dat de provincie doet en ook vertegenwoordigers van verenigingen instellingen of organisaties in Zandvoort zijn van harte uitgenodigd en ze zeggen, nou dit is uw kans, dus aarzel niet als u prangende vragen heeft op bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Zandvoort per auto, nou daar hadden we het toevallig uh, met de, de heer uh, net nog over, fiets of openbaar vervoer, de aanleg van fietspaden woningbouw, het beheer van natuurgebieden de ontwikkeling van Schiphol de toenemende wateroverlast ...of de toekomst van de jeugdzorg. Dus dit is uw kans om Jan Remkes persoonlijk te spreken over onderwerpen die u bezighouden. Kijk op www.noord-holland.nl www voor een volledig overzicht van de activiteiten van de provincie. En De, de bijeenkomst voor de burgers heeft dus, vindt dus plaats vrijdagmiddag op 15 april. Nou, dat was al een gezellige boel worden met uh, de heer Remkes. Want, ja, sans als kennen hebben ze altijd wel uh, behoorlijk wat vragen. Um, nog eentje. Ja, prima. Nog eentje. Een expositie, oud en nieuw. Dit, uh, ja, dit weekend ook, bij het atelier Aquaba, op het Schelpenplein 12. Vandaag en morgen tussen 11 uur ochtends en 5 uur middags met deze opvallende en merkwaardige contradictie presenteren drie kunstenaars zich met bestaand werk, maar vooral met veel nieuw werk. Dan de kunstenaars waar het om gaat. Dat is Frans van Ede, Simone Memel en Ellen Kuil. En um, Ellen zit voornamelijk ook in het glaskunst. Daar kan je het allemaal op terecht. Ik zag de deur nog de al openstaan op het Schelpenplein. Dus veel plezier daar allemaal. Jij bent door je mededeling heen? Ik ben door mijn mededeling heen. Nou prima, dan zullen we dan afronden. We gaan afronden met dat uh, dit programma... Wordt herhaald op aanstaande donderdag tussen 8 en 10 uur s ochtends. En dan uh, hebben we meegedaan in dit programma. Roy Haldeman, techniek, Yvonne Roosendaal, de redactie en zorgde voor de koffie die thee in het water. En mijn uh, collega-presentator was Richard Buitweken. En Ben of Heugen. Dankjewel. Hey. En uh, nog een stukje muziek, tenslotte. Ja. Ik wens je een dag Ga lekker naar het strand. Ik ga het ook doen. Ja, jij hebt je zwembrug uh, al bij. je ja, dus, ja, precies. Ik dus... heb er heel veel zin in. Nou, daar waag ik me nog even niet aan als uh, stadsjongen. Tot volgende week en ik wens u een hele goede week. En we gaan nu luisteren naar de muziek van Leroy Anderson met The Typewriter.